11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse ambassadeur in Jemen heeft gisteren tegen de familie van de ontvoerde Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen gezegd dat Nederland er alles aan doet om het stel vrij te krijgen. De familie maakt zich grote zorgen over hen, helemaal nu het ambassadepersoneel uit Jemen is teruggehaald. Volgens Verheul heeft de ontvoering nog steeds een hoge prioriteit en heeft hij de familie gerust kunnen stellen. Spiegel en Berendsen werden begin juni in Jemen ontvoerd door gewapende mannen. Half juli verscheen er een videoboodschap op YouTube waarin ze een beroep deden op Nederland om alles te doen om hen vrij te krijgen. Sindsdien is er niets meer van ze vernomen.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 In de Eredivisie van het betaald voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. Rode JC boekte een 2-0 overwinning op Cambuur Leerwarden. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en mogelijk nog een enkele bui. Landinwaarts verspreid nevel of een mistbank minimaal rond 13 graden. Morgenperiode met zon en landinwaarts vooral ochtends een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Zondag iets frisser en natter. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Goed dat nu ook de VVD de zelfstandige aftrek wil afschaffen. Niks tegen ondernemers, maar als we uit de crisis willen komen... zullen we het toch moeten hebben van mensen met een vaste aanstelling. Die durven tenminste hun nek uit te steken. Die hebben de nieuwe ideeën en die werken toch net dat ene tandje harder. Nee, als overheid moet je werknemers lekker de ruimte geven. Mensen die alles opgeven om aan de droom te werken. Ik denk aan een Frits Philips, Henry Ford of Steve Jobs. Zulke talenten zijn toch het meest gebaat bij een rigide ontslagbescherming, krokettenkorting en een wekelijkse ATV-dag. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... waarin het vanavond gaat over de vijandelijke overname van KPN... door het Mexicaanse bedrijf America Mobile. Is het erg als een Nederlands bedrijf in buitenlandse handen valt? In Florence werd vandaag een graf geopend... van familie van de vrouw die model zou hebben gestaan voor de Mona Lisa. Of zij die vrouw ook echt was, dat willen de onderzoekers zeker weten... Maar wat maakt het eigenlijk uit wie Da Vinci's model was? Daarover hoort u zometeen twee Mona Lisa-onderzoekers. In de Oogserie over het leven na de politiek kijk ik met Sabine Uitslag terug op haar 1479 dagen aan het Binnenhof. Maar we beginnen met het nieuws van. Vrijdag 9 augustus. Con 4 GLT. La mayor cobertura. A maximum velocidad. U hoort een reclamespotje van het telecombedrijf van Carlos Slim, de Mexicaanse miljardair wil KPN overnemen. En dat is niet goed, vindt oud-staatssecretaris van Financiën vermeend. Ik vind het ongehoord dat een nationaal telecombedrijf zomaar op een middag overgenomen kan worden door een bedrijf, door een Mexicaans bedrijf. Dat vind ik ongehoord. Want volgens vermeend mag onze vitale infrastructuur, die ook van belang is voor onze veiligheid, niet in vreemde handen komen daar krijgen we gewoon spijt van. Daar krijgen we heel veel spijt van. Zelf heeft vermeent ook spijt. Want tijdens zijn bewind werd begonnen met de privatisering van KPN. Als ik, ik terugkijk, ik, terug, ik heb ook natuurlijk in de politiek gezeten lang genoeg... dan denk ik achteraf, dat hadden we anders moeten doen. Daar ben ik heel eerlijk in. hadden we gewoon echt anders moeten doen. En dan was er vandaag Oprah Winfrey. Zij beschuldigt winkelpersoneel in Zwitserland van racisme. Een verkoopster hield een tas achter omdat ze dacht dat een zwarte vrouw die niet zou kunnen betalen. De BBC dook meteen in de kwestie, belde de eigenaresse en ging er ook meteen met gestrekt been in. Why wasn't Oprah allowed to look at the handbag she wanted to buy? De eigenaresse van de winkel ontkend. Ze she, she was allowed. Mijn salesperson, ze wilde haar de handbag in haar hand. But she didn't want to, to take it in her hands. She just wanted to look at the back. Terug naar de BBC presentator. Is Oprah not telling the truth? Nou, zeg het maar. Is Oprah een leugenaar? I can't, I I wasn't there. Excuse me. I wasn't there. I'm the owner. I didn't take care of Oprah. Dan vraagt de presentator of er nog harde maatregelen zullen worden genomen. You won't be getting rid of your maar volgens de vrouw is het allemaal een misverstand. But the sales girl is really so verder met de voorzitter van het IOC Jacques Rogge. Hij wil meer duidelijkheid over de homo in Rusland. Zijn homoseksuele atleten nou wel of niet welkom op de winterspelen in Sochi? There are still uncertainties and we have decided to ask for more clarification as of today. Voor Rogge is het wel al duidelijk: homoseksuelen horen thuis op de spelen. And the Olympic Charter is very clear. It says that sport is a human right. En het moet be available to all regardless of race, seks of or orientation. Meer sport en seksualiteit. René van der Grijp zei van de Week in Football International dat voetbal geen sport is voor homo's. We frissen even het geheugen op. Weet je wanneer je gaat voetballen? Ja, vanaf je jongste leeftijd. Op je zesde. Ja. En, maar dat weet je, je toch niet voor... of je homo bent of niet. Of nee, ja, maar nee, maar dat weet je wel. Als je op een gegeven moment als je veertien bent. Ja. en dan ben je er klaar mee. dan ga je in het weekend in het kapperszaak werken. Wat? Ja, is dit Fred. Wat is dit nou mysterieus? Wat? Nee, nee. Ja, wat is dit? Dat, dat is gewoon waar. Gijp kreeg daarna een hoop kritiek. Vanavond werd hem gevraagd hoe de afgelopen dagen waren geweest. <grijp> ja, je haal je wel eens wat op je hals. Ja, hè? hè? Ja. ja, dat was druk, man. De discussies over homo's in het voetbal werd vanavond in VI... voor eens en voor altijd gesloten. Maar tegelijkertijd leek het alsof er weer een nieuw debat op de proppen kwam. Over een andere minderheid in de sport. Als ik één donkere ziet fietsen in de Tour, denk ik... nou, zullen we niet veel donkere zin hebben om profielerijner te worden. Want anders hadden we er wel twintig fietsen, of niet? Uh, ja. ja, ik weet niet of dat helemaal... Nou ja, die, die uh, nou ja maar als je er maar ziet fietsen, toch? Ja. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. We gaan verder met de krant van morgen alvast gelezen door Anouk Thijssen. Ja, en daaruit blijkt dat tienduizenden particuliere beleggers niet bij hun geld kunnen dat ze hebben geïnvesteerd in Nederlandse kantoren. Het is een onderzoek van de Volkskrant die heeft gekeken naar de bijna 600 particuliere vastgoedfondsen in Nederland. De beleggers hebben via die fondsen zo'n 5 miljard euro belegd in huizen, kantoren, vakantieparken en winkelcentra in binnen- en buitenland. Na 7 tot 10 jaar zouden de panden worden doorverkocht en de beleggers hun inleg terugkrijgen. De fondsen waren vooral aantrekkelijk door de hoge rente en de waardestijging van het vastgoed. En door de crisis loopt het allemaal anders. En vooral voor kantoren blijkt bijna geen koper te vinden. De fondsen blijven dus doorlopen en het geld ligt vast. Investeerders krijgen nog wel enig rendement. Maar ze lopen risico dat de bank het fonds sluit en zij hun geld helemaal kwijt zijn. Vier maanden na het sluiten van het sociaal akkoord is er nog bijna niets gedaan aan de uitwerking ervan, schrijft Trouw. Van de dadendrang van het kabinet tijdens de presentatie van het akkoord op 11 april is volgens die krant weinig over. Deadlines verstrijken en het overleg tussen sociale partners is nog maar amper begonnen. Het lijzen van plannen dat op de plank blijft liggen groeit. Werkgeversorganisatie VNO-NCW liet deze week weten dat alle maatregelen, zoals de versoepeling van het ontslagrecht, aanpak van flexwerk en de WW-duur, voor het einde van het jaar door de Tweede en de Eerste Kamer moeten zijn. Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. VNO-NCW en vakbond FNV hebben steeds meer kritiek op de trage gang van zaken... bij het ministerie van Sociale Zaken, schrijft Trouw. En het ziet er niet naar uit dat dat snel verandert. Het zijn van die mooie foto's, achter op de rug van een olifant door de jungle. Maar voor de dieren zelf is het helemaal geen pretje... Vaak zijn voor het vangen van een baby al meerdere olifanten gedood. Zoals de moeder en de tantes die het jong proberen te beschermen... zegt een woordvoerder van de internationale dierenorganisatie BSPA in de Volkskrant. En eenmaal gevangen wordt de wil van het olifantje gebroken door het dagenlang uit te hongeren en te slaan. De dierenorganisatie is daarom begonnen met een campagne: Stap van de olifant af. En met succes vooralsnog, 15 Nederlandse reisbureaus bieden geen reizen meer aan waarbij de jungle kan worden bewonderd vanaf een olifantenrug. Het is toch maar een heel bescheiden begin. De reisbureaus hopen dan ook dat de campagne overslaat naar andere Europese landen. Want de Nederlandse reisbranche kan dit niet alleen veranderen. Bovendien kunnen reizigers ook ter plekke zelf nog een olifantenwandeling regelen. Ja, de organisatie dacht dat het een leuk extraatje zou zijn... bij een spannend feest, maar de organisatie moet er nu toch vanaf zien. Bezoekers van het erotische feest, uh, feest House of Bad Habits... in het Amsterdamse Hilton Hotel... zouden tijdens het feesten een botoxbehandeling krijgen. GGD en de Vereniging voor Plastische Chirurgie maakten zich grote zorgen. Het erotische feest werd vandaag volop besproken in de media. Volgens de Telegraaf waren de initiatiefnemers in eerste instantie blij met de aandacht. Maar krabbelden ze later terug omdat er een verkeerd beeld is ontstaan van de intenties. Geen botoxbehandeling dus voor de bezoekers van Bad Habits. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Het was dat in een heel nieuw arrangement gemaakt door een Cubaanse all-star band. Staat op een album met de titel Rhythms del Mundo. Met ook liedjes van U2 en Jack Johnson. En het nummer heette Clocks. We gaan het hebben over KPN en de dreigende overname door America Mobiel. Roel Jans is financieel-economisch journalist. Buenas noches, goeie avond. Buenas noches, Pieter. Ja, zijn we KPN kwijt? Ja, daar ziet het wel naar uit. Ja, uh, ik zag een beetje een wanhopige uh, Elko Blok... Hè, de bestuursvoorzitter van KPN eigenlijk al zo'n beetje zeggen... ja, we kunnen er niks aan doen en we zullen het het beste proberen van te maken. Maar dit is het al zo'n beetje. En uh, ik begrijp ook dat op de beurs dat toch wel redelijk enthousiast op is gereageerd. Wat is er veranderd? Want, want voorheen waren er ook wel dit soort pogingen... en toen probeerde meneer Blok toch wel degelijk om het uh, tegen te houden. Ja, maar ja, kijk, uh, hij, hij kan eigenlijk niet op tegen, tegen de macht... van zo'n groot aandeelhouder als Amerika Mobil al is. Hè, want ze hebben al bijna 30 procent. En nu ze het bod hebben gedaan voor een meerderheidsbelang... een vijandig bod in feite, want het gaat tegen de wensen in van de directie. Dan kan hij er heel weinig tegen doen. Het draait een beetje om de vraag wie krijgt... Die, die, houdt KPN die Duitse markt? Hè, dat, hè, en KPN heeft een dochterbedrijf in Duitsland... Dat is belangrijk eh, zou dat kunnen zijn voor Amerika Mobile, Want daar krijgen ze mee toegang tot de Duitse markt. Maar eh, ja, dit, het gaat eigenlijk mij vooral om, om de vraag van is het wel toegestaan of zou je het wel moeten toestaan. Dat een bedrijf wat zo strategisch is als een telecombedrijf in handen valt van een buitenlandse onderneming in, nou, een, in misschien... een totaal andere regio van de wereld ook nog. Misschien wilt u zelf ook wel meteen antwoord geven op die vraag. Ja, nou, ik vind dat het eigenlijk absoluut niet kan. En uh, Willem Vermeend, uh, die zei dat het, uh, de oud-minister en staatssecretaris, die zei dat het ongehoord is dat dat in een achternamiddag kan gebeuren. Daar ben ik uh, eigenlijk totaal met hem eens. Dat klopt. Uh, je geeft uh, vitale infrastructuur weg aan een bedrijf waar je nauwelijks scheep op hebt. Het bedrijf zit bovendien in Mexico, een land waar Nederland nou niet zo heel erg veel mee van doen heeft. We zitten er niet mee in een gemeenschappelijke Europese Unie. We hebben er geen maandelijkse ministersvergaderingen mee. En geen overlegorganen of fora waarin we met de Mexicaanse overheid uh, kunnen praten en zo. Dus als er een keer eens een probleem is, dan, uh, ja, dan zit minister Kamp denk ik met zijn handen in het haar. Of... Ja, maar u, u noemt uh, uh, meneer Vermeend. Dat is de man die in de tijd verantwoordelijk <lacht> ja. was voor de privatisering. Ja. Dit is toch gewoon wat hoort bij privatisering. Als je niet wil dat het wordt overgenomen, moet je het niet privatiseren. Bedrijven <lacht> kunnen worden overgenomen. Dat, ja, dat, dat klopt. En ik ik Proefde ook in zijn, in zijn opmerking dat hij er spijt als haren van het, op zijn hoofd van nou ja, dat, heeft. En niet zoveel meer, maar toch. Hij zei eh, letterlijk dat hij daar spijt van ja, had. Ja, dat, um, dat men heeft in die, in die hele golf van liberalisering in de jaren negentig... heeft men onder andere he, staatsbedrijf PTT naar de beurs gebracht. Het was een volksaandeel, zou je kunnen zeggen. Vervolgens het is het opgesplitst en is allerlei... Uh, nou ja, het is dus eigenlijk van de ene moeilijke, lastige periode in de andere geduikeld... en. Uh, dit is het resultaat. Het is een uh, telecombedrijf... Uh, wat nu dreigt in handen te vallen van een Mexicaans bedrijf... waarop Nederland geen enkele grip heeft. En daarmee geef je dus ook de, de, zeg maar de technische infrastructuur weg. Want KPN heeft altijd nog uh, straalverbindingen, zendmasten... kabels die in de straten liggen en dat soort dingen en zo. Die ben je dan ook kwijt. Maar, toen, maar misschien, ja. uh, kijk, want je neemt een bedrijf niet over... omdat je het kapot wil maken of omdat je het, het weg wil gooien. Dus waarschijnlijk... Houdt hij dat redelijk intact, neem ik aan. Want hij is ook een verstandige ondernemer. Ja, maar toen we een aantal jaar geleden... was er sprake van, he, van de verkoop van ABN AMRO. Dat dreigde opgesplitst te gaan worden. En zo is dus er gewaarschuwd. Doe dat nou niet, want dat gaat je in grote problemen brengen... als je zo'n grote bank niet alleen uit elkaar haalt... maar ook nog weggeeft of verkoopt aan buitenlandse uh, ja, dat geval buitenlandse banken. Nou, dat hebben we geweten. Dat is een enorm financieel drama geweest. En de bakel ook. Uh, bij de Energiebedrijven is er in ieder geval nog zo verstandig geweest... men heeft gezegd, die moeten eerst gesplitst worden. En de infrastructuur, de gasbuizen, de elektriciteitskabels... die blijven in handen van de overheid. En dan mag het leveringsbedrijf, dat kan dan eventueel verkocht worden. Nou, dat is bij Nuon gebeurd, bij Essent gebeurd en zo. Dus dat kan op zichzelf wel. Maar bij KPN, dat heeft nog altijd die infrastructuur. En die infrastructuur is gewoon strategisch van betekenis voor Nederland. En die dreigen we nu dus te verkopen aan een onderneming... waarvan we eigenlijk niet weten wat die ermee gaat doen... en waar we al helemaal geen greep op hebben... En ook geen forum om, als er eens een keer mot is... of ruzie, of ellende, of er gaat iets mis... waar eh, Nederland, de Nederlandse overheid... of de Nederlandse toezichthouder makkelijk... Over, in overleg zou kunnen treden. Waar, waar zou u nu voor willen pleiten? Zou het ministerie van Economische Zaken ervoor moeten gaan liggen? Ja, eigenlijk wel. Kijk, je kunt je voorstellen dat een buitenlands bedrijf zegt: Nou, we gaan hier mobieltjes verkopen, we gaan hier belminuten verkopen en zo. Maar zo gauw je aan die strategische infrastructuur komt, hè, die heeft toch gewoon een, ja, die heeft een grotere betekenis dan alleen maar de beurswaarde. Maar, maar kan en... dat? In, in, dat is bijna nationaliseren. Nou ja, eh, met, met, met de energiebedrijven is dat gebeurd. Hè. De, de infrastructuur is, is eigenlijk, ja, die zijn nationale handen, overheid handig gebleven. Dus je zou ook zoiets met de telecom kunnen doen, denk ik. En ik vind op zijn minst dat meneer Kamp, uh, ik weet niet waar hij is of hij al terug van vakantie is, maar dat hij met een statement moet komen van, uh, dit gaat ons nu net een stap te ver. Nou, hij is met een statement gekomen waarin hij zegt, ja, het heeft precies. onze aandacht, maar ja. veel meer ook niet. Het ja, heeft zijn aandacht. En, en zoiets van uh, ja, dat heb je met beursgenoteerde on ondernemingen, daar kunnen uh, beleggers kunnen daar um, vrij hun gang gaan. Dat vind ik echt, uh, zoals vermeend ook zei, ongehoord dat het zo makkelijk dreigt weggegeven te worden verpatsen. Eigenlijk aan, maar aan maar Mexicaans schets, schets even uw, uh, uw angst, wat er gaat gebeuren. Want u zei van, nou ja, misschien uh, verliezen we infrastructuur. Wat is het scenario dat u vreest? Nou, het slechtste scenario zou bijvoorbeeld zijn dat deze uitzending dadelijk op zwart gaat. Omdat, uh, omdat de straalverbindingen niet meer uh, onderhouden worden. Of omdat de Mexicanen beslissen, we hebben geen zin meer in dit radioprogramma. En dan draaien ze de knop om. Maar, maar waarom uh, zouden ze dat doen? Want, want wat, nou ja, wat is hun belang om dat te doen? De vraag is niet wat, waarom ze het zouden doen. Je moet voorkomen dat het zou kunnen gebeuren. Het zou iets anders zou kunnen zijn, is dat de technologische achterstand in Nederland komt op het gebied van de telecom, omdat de Mexikanen geen belangstelling hebben om daarin te investeren. Dat men uh, ja, de technologie als het ware laat verwateren. Maar zoals gezegd, ja, kijk, er is een infrastructuur van, van zendmasten, van kabels en dat soort dingen meer. En zo daar, daar gaan strategische of gevoelige data overheen, noem maar 112... of noem maar gegevens tussen ministeries of tussen financiële instellingen. Noem maar, eh, ga ze maar door. Ik denk dat eh, Europese landen dat onderling nog wel redelijk kunnen regelen met elkaar. We hebben veel contact met de Duitsers, veel contact met de Fransen, ga ze maar door. Maar als je met een onderneming komt uit Mexico waar wij eigenlijk helemaal niks mee hebben... Ja, dan heb je ook geen, geen enkele poot om op te staan als er een keer wat misgaat. Nou ja, je kan toch wetten maken waarin zegt van die, die infrastructuur die moet behouden blijven. Ja, nee, dat, dat, dat zal ook ongetwijfeld gebeuren. En die wetten bestaan er natuurlijk ook wel. Maar de, je hebt geen, geen handvat, geen, geen mechanisme om geen, geen ge stok om te slaan. Stok om, precies, om ze achter de broek te zitten als er een keer wat misgaat. Kijk, dus, als alles dus goed Nederland gaat, is is gekke henkie, zegt u? Eigenlijk wel, ja. Want ik geloof dat er geen land in de Europese Unie is die dit ooit zou toestaan. Groen Jansen, financieel-economisch journalist, hartelijk dank vanuit Graag. de studio Den Haag. Graag gedaan. We'll mm -hmm. Patty, I won't back down. De vierde aflevering van onze korte serie over het postpolitieke leven van oud-politici. Hoe is dat om de deuren van de Tweede Kamer voor goed achter je dicht te smijten... en te beginnen aan een nieuwe carrière? Sabine Uitslag, welkom. Tweede Kamerlid voor het CDA geweest van 2008 tot 2012. 1479 dagen in de Kamer mogen verkeren. Ja, goedenavond Pieter. Hallo. Hallo. Hoe gaat het eigenlijk? Bij mij op dit moment, nou, ja. stralend, hè rond en gezond. Ik pas bijna niet meer achter deze desk. Ja, normaal durf ik het nooit te vragen of iemand zwanger is, maar in <laughs> dit geval denk ik dat ik het wel durf. Oh, gelukkig. Ja, dan mag je ook vragen. Nog een kleine twee maanden en dan okay, uh, krijg ja. ik mijn tweede. Ja. Ik ben dat bang dat iemand dan zegt, nee, helemaal niet. <laughs> dat gezond. heb ik wel eens gehad, hè. Ja? ja, toen ik uh, Mirjam Sterk verving uh, met uh, zwangerschapsverlof, Toen hadden mensen dat op een of andere manier in, in hun hoofd ge, gezet dat, uh, dat ik zwanger zou zijn. Of zou. Dus dan uh, heb ik regelmatig vragen gekregen van, god ben je zwanger? En dat is niet leuk als je dat niet bent. Maar... Nee, dat is nooit een compliment. Nee. Dat, dat was hoe, hoe uh, u de kamer inkwam hè? Als, als vervanger? Ja, ja. Ja, dat was uh, je staat natuurlijk op een lijst, mm -hmm. nummer 50 was het volgens mij, uh, dat ik op de lijst kwam. En uh, dan gaan er een aantal mensen in de kamer in. Nou, wij zaten in, in het kabinet ook toen die tijd, een goede oudheid. En uh, nou, daarna krijg je bij de formatie dat er ook mensen doorschuiven. En dan op een gegeven moment, dan was ik de eerstvolgende uh, op de lijst. Als er weer iemand af zou vallen of uh, door zou schuiven, dan zou ik in de kamer komen... En uh, dat was dus het geval toen Karin van Gennem vertrok en um, Ronald Kotterhorst. En ja, toen ben ik echt de Kamer ingegaan en daarvoor was het uh, zwangerschapsverlof. En dat was eigenlijk wel iets heel unieks, want dat was de eerste keer in, de, in onze parlementaire geschiedenis dat er een uh, Kamerlid werd vervangen uh, door, een, door een ander Kamerlid op de lijst. Dus ik ben in die tijd nog gebeld door de times en uh, interviews en de Spaanse kranten. Dat, wat, dat is toch wel iets, iets wel heel iets bijzonders. Word je eigenlijk ingewerkt als Kamerlid? Hoe is zo'n eerste dag? Want, want het zijn natuurlijk allemaal procedures en ja. regels en, en codes. Hoe, hoe gaat dat? Ja, het is echt een hele bijzondere wereld. Als je. Ja, als je net begint, denk je, hoe kom ik hier in vredesnaam uit allemaal? Al die procedures en al die ongeschreven regels. Je hebt geen handboek voor uh, woudlopertjes, zeg maar, voor Tweede uh, Kamerleden. Hoe, hoe werkt het hier? Dus je moet ook vooral uh, ja, je, je voor 100% inzetten... en veel meelopen met collega's. En maar is, is er ook een soort ontgroeningsritueel? Of een of ontgroeningsritueel. grappen die mensen met je uithalen omdat je het lekker allemaal niet weet? Uh, nee, ik kan me niet herinneren dat er een grappen met uitgehaald. Nee, nee. Wat wel zo is, is dat ik natuurlijk wel veel overleg heb gehad met Mirjam Sterk toen die tijd. En die had het portefeuille kindgebonden kind budgetten en dat soort zaken. En uh, ja, ik kreeg heel duidelijke uh, punten die nog moesten worden behandeld in de debatten die al vast waren gelegd. En in wetsoverleggen die ik dan kon oppakken. Dus ik moest in hele korte tijd en de procedures eigen maken, en verdwalen in het gebouw en dat soort zaken. En, uh, en ook de materie mee eigen maken. En, dat vond en, ik en wel de tactieken uh, en de strategieën ja. en de, de, de kleine trucjes. De trucjes. En de bewegingen. <laughs> de bewegingen. Ik heb enorm geoefend voor de spiegel ook. Uh. Nee, het is uh, uh, vooral ook gewoon gaan en kijken ja, hoe, je, hoe het je bevalt. Heb je blunders en, gehad? In die vier maanden. Ja, de, ja, of misschien in die vier jaar is er ooit, ooit echt een grote blunder geweest. Ja, wat vind jij een blunder, Pieter? Ik, nou, ik kan wel iets noemen, maar. Een blunder. Ja, je, soms zie je wel van die filmpjes van mensen die het dossier niet kennen of, iets, of gewoon iets stom zeggen. Of nee, of, want uh... ik was altijd wel, als ik met uh, het debat inging, dat ik wel goed wist waar ik het over had. Maar ja, goed, er zullen mensen thuis zijn die zeggen: ja, nou ja. Uh, dat, uh, dat, daar heb ik een heel andere mening over. En dat vindt iemand een blunder. Nou, ja, ik, kan ja. wel iets, ik kan me wel iets bedenken. Dat, uh... Gisteren was hier Christa van Velsen van de SP. En Leuk. zij vertelde dat, dat ze eigenlijk moeite had met die sfeer in de kamer. Omdat aan de ene kant iedereen je beste vriend is. Mensen heel hartelijk en joviaal zijn. En aan de andere kant constant bezig om elkaar ja. te tackelen. Onderuit te halen. Nou, dat, dat, dat, daar ben ik het in die zin wel mee eens. Dat mij uh, opviel de eerste vier maanden dat je dan ook zo vervanging doet... Uh, dat je gewend bent in de, in de praktijk, ook in het, in het ziekenhuiswezen waar ik vandaan kom... in de gezondheidszorg, dat je juist het compromis probeert te, te vinden. Je probeert met elkaar, uh, jij vindt dit, jij vindt dat... en hoe kunnen we zorgen dat we met het potgeld het beste voor de patiënten gaan uh, creëren? En nu in de kamer moest ik juist laten zien van... ja, maar jij vindt dit, en dan ben ik het dus absoluut niet mee eens. Altijd de confrontatie zoeken? Altijd uh, polariseren, altijd zeggen, ja, oppositie, jullie vinden dit, wij vinden dat... en dat is beter. En dat, dat vond ik... Um, ja, dat is, dat is heel anders dan wat je, wat je gewend bent. Maar helpt het? Krijgen we daar een mooier land van? Komen we ooit tot een oplossing op die manier? Um, ja, het helpt natuurlijk wel om de mensen die op de partij stemmen duidelijk te maken waar je voor staat. En dat je ergens voor wilt gaan. En soms moet je je dan wel heel duidelijk uitspreken tegen een ander geluid. Uh, daarmee, dat is in onze democratie. Daar ben ik natuurlijk heel erg trots op als iedereen het maar met elkaar eens uh, is. Maar oh ja, ja soms, uh, soms moet je ook samen eens gaan zitten en kijken: van: goh, kunnen uh, we een dat oplossing bedenken? Maar dat gebeurt ook wel. Ik, ik, ik heb veel op het kinddossier gedaan. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, met Dibi. met uh, Dijsselbloem. met uh, Marlene van Torenburg, met. Uh, uh, Nina uh, van, de, van de SP. Weet je dat je met, met een, eigenlijk een hele brede groep ook zegt van... ja, jongens, hier gaan we geen politiek op bedrijven. Dit moet gewoon heel goed en heel snel staan. En dan kan het wel degelijk. En dan uh, lukt het. U was ook een beetje een vreemde verschijning. Althans binnen het CDA. Want, nou, dan... want eigenlijk een, <laughs> iemand, iemand die heel erg rock'n'roll was. Die ook, ook in bandjes speelt. En, en nog en in, steeds, hè? En nog steeds. Ja. En, en dan door de week in een, in een mantelpakje in de Tweede Kamer. En, ja. en in het weekend in, in, in een leren broek op het podium. Ja, heerlijk toch? Zouden meer mensen moeten doen, Pieter? We, we hebben een fragment. Oh. Dit is Twins, hè, denk ik? Ja, dit is Twins, ja. Ja, mooie talen. Ja, dat vind ik, dat vind ik mooi. Ik ben ook binnen zo'n gruts op. Uh, ja. Nee, dit is, uh, dit is trouwens niet echt rock and roll, vind je wel? Ja? Nee, ik zei rock and roll en ik, ik had ook iets, iets rouwers verwacht. Ja, maar normaal dit, gesproken uh... doe ik dit ook. Dit was een klein uitstapje. Maar was dat niet schiet om, om de ene keer een man te pakken? Ja, dat is nou eenmaal de code in de kamer. Ik snap dat je daar niet in een leren broek gaat staan. En dan in het weekend eigenlijk heel iemand anders te zijn? Nee, dat is niet iemand anders, dat ben ik. En dat doe ik al jaren en ik, uh, ik zing al jaren in een band. En waarom zou ik dat gaan opgeven als daar mijn passie ligt? Omdat ik toevallig ook nog eens een keertje heel graag in de kamer... Uh, uh, mijn, mijn stem laat horen voor een bepaalde groep. Met name de verpleegkundigen, zo stond ik daarvoor. Nee, ik vond het juist wel een hele mooie afwisseling. Het is een beetje mijn yin-yang. En uh, ja, ik haalde heel veel energie uit... Uh, uit die muziek ook. En wat we net over hadden van in de kamer ben je toch gewend om te polariseren. Om duidelijk te maken. Ik plas mijn stukje af, want dit vinden wij. En kijk eens hoe goed. En op het podium maakte het niet uit wat voor mensen voor me stonden. Er stonden VVD'ers, mensen die dan echt ook gaan zeggen wat voor kleur ze stemmen. En... Maar toch, hè, weet je, muziek verbindt. En dat is zo mooi. Dus uh, ja dat, juist die twee werelden met elkaar maakten ook dat ik... Uh, me heel erg in balans voelde. Ik voelde me erg op mijn gemak. Ja. Je bent tegenwoordig actief bij de vereniging van huidtherapeuten. Ik heb ja. de, we moeten altijd aan het begin van het oog maak Je dat zo'n grapje en die, die ja. zijn meestal helemaal niet leuk. En in dit geval was dan het grapje, die heb ik gemaakt, geef ik ook meteen toe... dat, dat het grappig was met jouw achternaam. Ja, Sabine ja. Uitslag en dan voorzitter van de vereniging ja, van huidtherapeuten. Hoe verzin je het? Toch? Grappig, ja. Ja. Het blijft grappig. Ik, dat, dat is geen fulltime baan? Nee, het is twee dagen in de week, ja. Is, is, het, uh, is het leuk om weg te zijn uit de politiek of, of toch ook een gemis... omdat het zo rustig is zonder... Nou, weet je, het is een hele leuke baan die ik nu heb die twee dagen. De NVH, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. En er is nog heel veel te doen. We gaan een professionaliseringsslag maken. En uh, eigenlijk alles wat ik leuk vind en wat ik gedaan heb de afgelopen jaren... komt daarin samen. Het is een stuk politiek, het is lobby, het is samen, het is verbinden. En... Zou je terug willen als het CDA uh, het vroeg? Nee, ik heb heel bewust afscheid genomen. Dat was voor mij een hele bewuste keuze, niet makkelijk. En uh, nee, ik, ik, uh, ik heb echt een goede keuze gemaakt. Ik ben uh, een heel intuïtief mens. En uh, ja, ik heb op mijn intuïtie gekozen om daar nu een punt achter te zetten. En uh, om andere wegen te bewandelen. Om mijn doel, zeg maar, de wereld een stukje beter achter te laten. En de gezondheidszorg te verbeteren. Om op een andere manier te doen. En ja, zeg nooit nooit. Ik ben ook een mens. En uh, ja, wie weet over. Maar wellicht ook niet. Maar voorlopig niet. En zeker niet nee. met, uh, met jonge kinderen. Sabine nou, Uitslag. Dat, dat, dat, dat, dat hoeft mag niet. ik niet zeggen. Nee, want nee. er zijn heel veel jonge, ambitieuze vrouwen in de Kamer. Oh ja, dan heb ik nee. die allemaal... Uh, ja, dat moet je niet zeggen. Ik, ik behoed je even. Nee, nou meer, iedereen moet het uh, nou, die, ja. die heeft heel veel kinderen en toch een heel goed politicus geweest. Dus, uh. Iedereen moet het ook zelf weten. Sabine Uitslag. Dank. Graag gedaan. He's a gambler spinning wheels, a poison victim, of off steel. The coldest heart you've ever felt, the coldest hands you ever held, taking down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 My destiny lies in the hand gezongen door Lyon La Havas. Het accident. Dan kwamen even tot de schuldencrisis der staten. We de crisis. We zullen moeten knokken om samen sterker uit de crisis te komen. De eurozone-crisis, het oplossen daarvan, dat wisten we. Dat vraagt tijd. De correspondenten van het Oog zijn deze zomer op pad gestuurd met een uitzonderlijk verzoek. Kijk eens welke ondernemer of welke ondernemingen het wel goed doen in de crisis. De lichtpuntjes. En vandaag gaan we naar Griekenland. Connie Kees, goedenavond. Goedenavond. Succesverhalen uit Griekenland. Daar zitten we natuurlijk bij uitstek op te wachten. Wat heb je, mm -hmm. wat heb je voor succesverhaal? Nou, ik, ik zie toch om me heen dat uh, in mijn eigen buurt bijvoorbeeld... dat uh, vooral jonge Grieken uh, toch creatief zijn en eigen bedrijfjes oprichten. Bijvoorbeeld in de horeca. En vaak zijn dat initiatieven die uh, goedkoop zijn voor de consument... want die hebben natuurlijk niet zoveel geld meer. Of het is iets wat nog niet bestaat. Of het kan ook iets zijn wat kwalite kwaliteit heeft. En uh, ook een combinatie van een van de twee of drie. Nou, ik ben op zoek gegaan naar iets nieuws... En ik vond het volgende. Janis en zijn vader hebben dit kleinste zaakje op het plein, denk ik. Drie meter breed en tien meter lang. En ze verkopen hotdogs. Maar het hotdog is een prototype. Het is een soort griegelijk, een en een En het is ook een Hotdog is iets nieuws. En bovendien is het lekker. En het is ook nog... Goedkoop. En dat is wat misschien wel het meeste geld in deze tijd, vanwege de crisis. Was dat ook de reden voor jullie om zoiets te beginnen? De crisis was ik De crisis was de belangrijkste reden. En de prijzen zijn hier inderdaad hartstikke laag. Een gewone hotdog kost 70 cent. Een dubbele 90 cent, een jumbo 1,20. En dan zijn er ook nog speciale aanbiedingen voor jongeren. Dan heb je een hotdog en een Pepsi voor 1,20 of 1,40. Nou, de spot goedkoop. Na bouquet met silicon. En natuurlijk en natuurlijk. Mr. Bees, hè? Mr. Bees, ja. De zaak heet Mr. Bees. The Bees from Ballos. The name of the family. En het ziet er uh, vrolijk uit van binnen, in rood en geel geschilderd. Iedereen heeft het gevoel dat ik het aan de ketchup. En dat is vanwege de mosterd en de ketchup die op de hotdog gaat. Waarom nee? is uh, boswachter. Daar heeft hij voor gestudeerd, maar er was geen werk uh, in te vinden. Dus bedachten zijn vader en hij: dan gaan we iets doen wat waarschijnlijk wel aanslaat. Ze zijn nu een jaar bezig en het gaat goed. Het gaat heel goed. Ik ben heel blij. Ik ben heel blij het iets dat we niet wisten hoe het zou Het was heel Hij wist uh, niets van dit werk, maar uh, zijn vader wel. Mijn vader was in Amerika, hij studeerde. Hij werkte in veel fascistische Mijn vader is in uh, de Verenigde Staten opgegroeid, ooit uh, met zijn ouders geëmigreerd. En die heeft daar uh, heel veel in restaurants gewerkt, zat in de Horeca. Dus die kwam met het idee. Uh, en had er natuurlijk ook uh, verstand van. Nou, ik denk dat we maar eens een hotdog moeten proberen. En tot chili, chili. Met kafteres, ipergés, fasolia en uh, Ja, met chili peppers, met bonen. Die nog Amerika en die, in Nederland. die chili dog die maakte mijn vader in de Verenigde Staten. En nu, nu maken we hem hier. Leo chili, Twee chili hotdogs. Ja, Connie, was het lekker, je hotdog? Ja, het was erg lekker. Behoorlijk pittig. En dat is uh, nogal ongrieks, maar uh, het was zeer smakelijk, ja. De, de ondernemingszin is er dus nog. Mensen nemen nog initiatieven. Dat is eigenlijk het, het goede nieuws wat hieruit uh, um, blijkt. Ja. Ik, ik was in november in Athene. Daar verkochten de mensen op straat uh, gasmaskers tegen traangas. vond ah. ik ook een mooi initiatief van ondernemingszin. Maar het, er zit ook wel een soort wanhoop in, toch? Ja, zeker. Dat is. Het is natuurlijk ook uh, heel moeilijk. Die, die, die, die eigen initiatieven van die entrepreneurs... want Grieken zijn wel entrepreneurs. Uh, dat zijn de lichtpuntjes, denk ik, in de, in de economie. En uh, ja, je moet ook niet vergeten dat die mensen die iets nieuws willen beginnen... die entrepreneurs, die hoeven niet uh, op, op leningen voor banken uh, te rekenen. En, en daarom zie je dus, zoals deze hotdog-tent... Dat, dat ze het doen met hulp van familie, uh, met vrienden... Uh, met ja, hulp van particulieren die wel iets zien in bepaalde innovatieprojecten. Crowdfunding, dus ook een nieuwe methode. Uh, dus dat uh, gaat allemaal moeizaam. Want bijvoorbeeld je moet het, in het helemaal horeca... zelf doen. Ja, je moet het helemaal zelf doen. Ja. ja Eva ja. Wiesang is uh, economieverslaggever voor het uh, NOS Journal. Hartelijk uh, welkom. Je bent ontzettend vaak in Griekenland geweest. Heel veel reportages gemaakt. Al die bezuinigingen, al die uh, uh, maatregelingen... Elke keer weer slecht nieuws. Zie jij inmiddels lichtpuntjes? Nou, Ik zie heel weinig lichtpuntjes eerlijk gezegd. Of je moet het een lichtpuntje vinden dat de werkeloosheid iets minder hard gestegen is de laatste keer dan de keren daarvoor. Hij staat nog altijd op 27,5% op dit moment. Uh, er is een lichtpuntje, maar daar hebben de Grieken weinig aan. De Wereldbank heeft uh, kort geleden een rapport uitgebracht. En daaruit blijkt dat het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven in Griekenland... Echt enorm verbeterd is. Het is een bijna jubelend rapport. Met grote sprongen zijn de Grieken vooruit gegaan. Het is iets minder bureaucratisch en de lonen zijn lekker laag. Maar ja, dat is voor de Grieken natuurlijk geen niks positiefs zelf tot nu toe, omdat de bedrijven nog niet massaal komen uh, en de bedrijven hebben het gewoon heel moeilijk. Maar ja. zou dat herstel ooit vandaan moeten komen? Want, want iedereen zegt van ja, op een gegeven moment zal het wel weer gaan lopen, maar... Waar zou dat herstel moeten beginnen? Nou, Ergens moet de bodem natuurlijk op een gegeven moment bereikt zijn. En dan, dan kan het niet anders dan dat er weer... inderdaad dit soort kleine initiatieven opborrelen... en mensen weer geld gaan verdienen. Dat is de enige manier. Maar als je gaat kijken... Uh, de, de, het probleem zit natuurlijk ook in die, in die staatsschulden van Griekenland. Nou, Als je naar de toekomst kijkt... die schulden die blijven nog altijd heel lang heel hoog... Al het geld wat Griekenland op dit moment verdient. Belastingen gaan steeds omhoog. Omdat die staat rente, aflossing maar steeds moet blijven betalen. Ook aan Nederland die die leningen heeft verstrekt aan Griekenland. Dus het ziet er gewoon nog zo somber uit ook. Dat is het probleem. Dat lijkt me een van de moeilijkste dingen. Dat je een bevolking elke keer slecht nieuws moet vertellen. Slechte maatregelen moet afkondigen. Of, of, of vervelende maatregelen moet afkondigen. Zonder echt um, hoop te kunnen bieden. Zonder, ja. zonder dat er licht is aan het eind van de tunnel. Of dat je weet waar je het voor doet. Nou goed, er is natuurlijk wel hoop. Het IMF uh, is natuurlijk daar altijd met die vinger aan de pols. Om te kijken elke drie maanden. Hoe, doen de, hoe doet Griekenland dat? Uh, de laatste rapport. Dat zeggen ze van nou deze, dit jaar krimpt de economie nog wat verder. Maar volgend jaar zou het zich moeten stabiliseren. Zou de verbetering moeten komen. He, dus die hoop. Die is er op zich wel. Alleen, uh, ja, je kan je er eigenlijk geen voorstelling van maken... hier in Nederland, maar... Uh... De economie is daar met 25% gekrompen. De inkomsten zijn nog veel verder omlaag gegaan. Er zijn een miljoen werklozen bijgekomen in Griekenland. Uh, dat zijn zulke. Uh, er is zo'n slachting geweest in de economie. Dat je moet wel van heel laag komen. Dus groei komt wel van heel laag. Daar, daar heb je voorlopig nog niet zo heel veel aan. Dat is nee, het probleem. 1% groei, dat zou je 25 jaar moeten volhouden om het oude niveau te komen. Zoiets. Kon die Kezen, dit was een optimistische reportage waarvoor dank. Mm -hmm. Hoe is de stemming als geheel? Hoe zou je die omschrijven? Nou, wat Eva zegt, er is gewoon heel weinig uh, hoop. Uh, de Grieken zien, uh, ja, die zien eigenlijk met het mes op de keel dat er allerlei dingen worden afgedwongen. Hè? Ingrijpende bezuinigingen, hun salarissen gaan maar omlaag. Ze moeten steeds meer belastingen ook betalen. Uh, dus het, gaat, het is heel moeilijk. En de regering mag dan wel roepen dat er tekenen van herstel zijn, maar in het dagelijks leven is daar gewoon heel weinig uh, van te merken. En je ziet ook dat er allerlei sociale en maatschappelijke problemen ontstaan. De werkloosheid, groeiende dak, dakloosheid, uh, verdubbeling van het aantal zelfmoorden. Uh, een gebrek aan medicijnen, doordat de medische zorg... voor grote groepen mensen moeilijk toegankelijk is geworden. En dat zijn allemaal hele diepgaande problemen... die de mensen hier allemaal zelf voelen. Koning Keeser, hartelijk dank vanuit uh, Griekenland. En Eva Wiesing ook hartelijk dank. Het was bedoeld als een optimistische serie... <laughs> maar het is vanavond toch niet helemaal gelukt.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 Josh Rouse was dat. Het nummer heet Quiet Town. In Florence werden vandaag graven geopend... van de zonen van Lisa Gerardini del Giocondo. En dat is de vrouw waarvan men denkt dat ze is afgebeeld op de Mona Lisa. En Dit is een stap om te achterhalen of zij inderdaad deze mysterieuze Mona Lisa is... op het beroemde schilderij van Leonardo da Vinci. Twee kunsthistorici aan de lijn: Bram de Klerk van de Radboud Universiteit en Michael Kwakkelstein, hoogleraar Beeldende Kunst van de Renaissance in Florence. Goedenavond. Goedavond, Meneer Kwakkelstein, met u te beginnen. Wat was eigenlijk het doel vandaag? Waarom moesten deze graven worden geopend? Ik heb begrepen dat ze DNA-onderzoek willen doen op de botten van de kinderen van Lisa Gherardini. En de resten van Lisa Gherardini hebben ze dan vorig jaar gevonden, ook rond deze tijd. En om dus met 100% zekerheid vast te kunnen stellen... dat het inderdaad Lisa Girardini is... hebben ze nu de botten van uh, haar twee zonen opgegraven. En DNA-onderzoek. Ja? Want dan, dan heb je dat DNA en dan, en dan heb je die, die, die schedel, want die, die hadden ze al. Wat willen ze daar dan mee doen? Ik heb begrepen dat ze dan een, uh, ja, haar gezicht willen reconstrueren. Dus als ze zeker weten dat die schedel van Lisa Girardini is... Willen ze, die, uh, willen ze haar gezicht reconstrueren om dan dat wat ze reconstrueren... te vergelijken met het gezicht in het uh, blonde in het Louvre. En dan weten we eindelijk zeker of zij het wel was. Ja, precies. En dan, uh, dan hoopt men te kunnen zeggen van... ja, het is inderdaad het portret van Lisa Gherardini... Uh, of het is niet het portret van Lisa Gherardini. Bram de Klerk, is dat belangrijk voor u om te weten... of het nou wel of niet uh, de Mona Lisa was? Ja, het is natuurlijk een heel beroemde schilderij. Het, uh, het zou mooi zijn om daar zoveel mogelijk van te weten. Um, en als we zeker zouden kunnen weten dat dat inderdaad die Lisa Girardini was... dan zou dat heel erg mooi zijn. Ik heb een beetje mijn twijfels bij de methode die nu uh, wordt voorgesteld. Uh, want kennelijk wil men proberen vast te stellen... of het uh, DNA van die, van die skeletten, van die botten... overeenkomt met dat van, uh, van de vrouw van wie men denkt dat het Mona Lisa was, Lisa Girardini. Um, en vervolgens moet er een reconstructie gemaakt worden... die dan uh, wordt getest, als het ware, getoetst aan het schilderij. Uh, en ik vraag me een beetje af of dat, ja, of dat veel op zal leveren. Ik, uh, ik vraag me af of je op die manier een reconstructie kunt maken... van een gezicht of van een hoofd. Uh, dat, dat lijkt op dat van een schilderij. En ja, dan... de, de reconstructie moet lijken, maar het schilderij moet toch ook... waarheidsgetrouw zijn ja, door je ja, tot een komen. Dat lijkt mij een heel belangrijk punt. Uh, het is ook een beetje de vraag natuurlijk... Uh, hoe natuurgetrouw die portretten in de tijd waren. Dat is misschien uh, ook wel een interessante kunsthistorische vraag... die beantwoord zou kunnen worden als je dat gezicht zou kunnen reconstrueren. Ja, als je zeker zou weten dat die vrouwen zo uitgezien zou hebben... Uh, en als je zeker zou weten dat die vrouw Lisa Gherardini was... en als je zeker zou weten dat het schilderij haar voorstelt... dan is het heel erg interessant om dat met elkaar te vergelijken. En op grond daarvan te zeggen hoe natuurgetrouw het schilderij is. Maar dat zijn allerlei vragen die erbij komen die nog niet beantwoord zijn. Nee, meneer Kwakkelstein, maakt dat eigenlijk uit? Want de Mona Lisa is een prachtig schilderij. Uh, als je dan zegt, nou ja, het lijkt niet eens, is dat nog belangrijk? Nou, ik denk niet dat, uh, als het wordt vastgesteld dat Lisa Girardini is, dat het dan uh, ja, iets verandert aan de schoonheid van het schilderij. Het is natuurlijk erg interessant om te zien in uh, welke mate Leonardo zijn, uh, zijn modellen idealiseert in schoonheid. Als je dat dan kan vaststellen, uh, het gezicht van Lisa Girardini vergelijken met het schilderij. Het is natuurlijk erg interessant omdat het een heel bijzonder uh, schilderij is. Uh, als, het, als het inderdaad, inderdaad Lisa Girardini zou zijn, is dat uh, opmerkelijk, omdat Leonardo... ...opdrachten van hele voorname personen, eigenlijk, uh, daar deed hij niks mee. En dan zou hij wel uh, het portret hebben geschilderd van een uh, vrij onbekende Florentijnse huisvrouw. Dus dat zou dan wel weer nieuw licht werpen op, zeg maar, op uh, Leonardo's uh, contacten... ...en uh, met wie hij wel in zee ging en met wie hij niet in zee ging. U klinkt, het echt, u het klinkt echt nieuwsgierig. Um, wil dat ook zeggen dat u vertrouwen heeft in dit onderzoek? Dat u echt uitkijkt naar de resultaten? Kijk, ik, ik volg dit een beetje zo van de zijlijn ik denk, ik weet niet precies hoe betrouwbaar die, die hele reconstructietechnieken zijn die, die men gebruikt uh, om tot het gezicht van, uh, van het persoon te komen, wiens schedel ze daarvoor gebruiken. Uh, wat is de betrouwbaarheid van die techniek, dat weet ik niet precies. Maar uh, ja, uh, als dat gezicht is, dus, zeg maar helemaal niet lijkt, of, of wel lijkt, ja, dan roept dat weer nieuwe vragen op. Er is denk ik niet, het is niet drie een mysterie wat, wat de te zijn opgelost. Dat roept weer uh, andere vragen op. Van waarom zou Leonardo Lisa Geodini hebben geschilderd? Of in welke mate idealiseerde hij haar, haar gezicht? Waarom is het zo'n ongewoon portret? Waarom ontbreken alle sociale attributen die normaal uh, in vrouwenportretten te zien zijn uit die tijd? Ja, meneer dus de Klerk, een, de, ene, de ene vondst zou weer. Ja, roept weer, weer andere nieuwe vragen, vragen oproepen. Dan, dan zijn er zijn natuurlijk heel veel mooie schilderijen gemaakt. In, in, in alle periodes in de geschiedenis. Waarom krijgt dit schilderij nou net zoveel aandacht? En waarom moet er ook aan dit ene schilderij zoveel onderzoek worden gedaan? Ja, dat is van Leonardo, een van zijn weinige schilderijen. En het is uh, al, al meer dan 100 jaar. Is het, uh, ja, geniet het uh, status als het bekendste. Het, ja, het meest beroemde schilderij ter wereld. Dus uh, zodra er maar iets met, uh, met de Mona Lisa is, dan, uh, dan, dan wil iedereen weten wat het dan precies is. Het genereert ontzettend veel aandacht. Dus de, de, de, het is Leonardo, het is de Mona Lisa. Dus als daar nieuwe, ja, nieuwe inzichten kunnen worden gepresenteerd, dan, dan is dat uh, interessant. Niet alleen voor kunsthistorici, maar ook voor en, uh, ja, uh, Zullen we het echt gezien hebben en dat zijn er heel veel. Maar meneer Kwakkelstein, is het, is het terecht dat, dat de Mona Lisa zoveel aandacht krijgt? Nou, het is een geweldig schilderij. Het is erg vuil, zoals iedereen weet. Hè. Die kopie die vorig jaar in, uh, ontdekt is, zeg maar, in, in het Prado hangt. Als je nu naar die, die kopie kijkt, dan, zie je dat de, ja, dan krijg je indruk van de oorspronkelijke kleuren van de Mona Lisa. Uh, de Mona Lisa zou natuurlijk gerestaureerd moeten worden, zodat je de, de Mona Lisa weer kan zien zoals de uitzag toen, toen Leonardo dat schilderij eigenlijk maakte. Het is technisch uh, een perfect schilderij. Het is ook uh, voltooid. Leonardo had de reputatie bijna nooit iets te voltooid. Dit schilderij is voltooid. Ook op basis van technisch onderzoek is gebleken dat het eigenlijk in één campagne zeg maar, geschilderd is. Dus niet met enorme tussenposes. Uh, het is een heel bijzondere schilderij. Uh, een schilderij wat de suggestie van innerlijk leven wekt. Iedereen die voor het schilderij heeft gestaan, die zal het denk ik met mij eens zijn. Dat je niet zomaar naar een schilderij kijkt. Naar een leven is echt de afbeelding van een mens. Maar dat je ook de. Ja, dat de suggestie wordt gewekt dat de persoon die je aankijkt... iets van jou denkt, naar jou glimlacht. Ja, dus het is magisch. Ze het is reageert matis. eigenlijk op de toeschouwer. En de toeschouwer reageert daardoor op het schilderij. En dat is iets wat niet veel schilderijen hebben. Nee, meneer de Klerk, vindt u het een mooie vrouw eigenlijk? Een mooie vrouw? Ja. Het is een mooi schilderij. <laughs> een mooie ja, maar vrouw, ze, ja. ze lacht lief, dat maar is is is, vindt u haar mooi? Het, ik vind dat niet veel mooier dan, uh, dan heel veel andere uh, vrouwen... die voorkomen in portretkunst uit de Renaissance. Nee, dat is het bijzonder eigenlijk, hè? dat het zo'n beroemd schilderij is... maar niet ja, een ja. heel bijzonder mooie vrouw. Maar de kwaliteiten liggen inderdaad, denk ik, zoals uh, Michael Kwakkelstein zegt... in heel andere dingen, vooral artistieke ja. aspecten. Bram de Klerk, hartelijk dank. En Michael Kwakkelstein ook. Hartelijk dank voor jullie commentaar op de Mona Lisa. Dank. Het is vijf voor twaalf. Ja, dichter Gerrit Kouwenaar is vandaag negentig geworden. Zelf zei hij ooit... Oud worden, dat doe je ook maar voor het eerst. We hebben hem gevraagd om zelf een gedicht te kiezen en dat voor te dragen. Hij koos sleutel uit een van zijn laatste bundels, bezit van een ruïne. Sleutel. Als je je sleutel mist, zoek eerst in je eigen deurslot. Als je dood moet, geef je plant nog wat water. Klopt niet om regen uit het verlaagde plafond. Maak het. Gedichten moeten niet troosten, zeg ik toch maar weer eens... in wat nu echt af en toe onvolwassen volwassen stilstand gaat lijken. Handen gevouwen boven het erfelijk bestek. Brood en vlees waren klaar, maar geen woord dat zich bekt. En hoe mager de eetlust, eten is leven. Dus eerst nog maar even het zwijgen vergulden... wat leegte innemen, de schemer inwonen... en in opsteken voor de doden. En dat was meteen het oog voor vanavond. Morgen weer een oog met Max van Wezel. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen. Dit is Radio 1.